Gelukkig met het NOS-journaal. De antiterreuroperatie gisteren in België had tot doel de ontmanteling van een terreurcel die op het punt stond aanslagen te plegen. De terroristen wilden politiemensen doden op straten en op politiebureaus. De Belgische justitie heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Gisteravond zijn dertien mensen aangehouden tijdens operaties in Verviers en op enkele andere plaatsen in België. Daarbij zijn ook geld, wapens, explosieven, communicatieapparatuur en politieuniformen gevonden. De Belgische justitie benadrukt dat verder onderzoek moet uitwijzen of nu de hele terreurcel is opgerold. In Frankrijk zijn nog eens twee mensen aangehouden. België gaat om hun uitlevering vragen. De terreurdreiging in Nederland blijft onveranderd substantieel. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, schoof na een ontmoeting met ministers. Bij het overleg waren ook de burgemeesters van de vier grote steden aanwezig. Het overleg stond al gepland voor de antiterreuractie van gisteren in België. Minister Opstelde noemde de antiterreuractie in België een goede ingreep. De BOVAG heeft 145 reisschoolhouders geschrapt omdat ze niet voldoen aan nieuwe eisen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen bewijs van goed gedrag overhandigen. Vanaf 1 januari zijn de eisen aangescherpt. De BOVAG wil voorkomen dat onder zijn naam rijinstructeurs werken... die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld fraude of een zedendelict. Eind vorig jaar telde de BOVAG nog 943 rijscholen sinds 1 januari 798. De Nederlander Ang Kim Sui, die in Indonesië ter dood is veroordeeld... heeft geen laatste herzieningsverzoek mogen indienen. Zijn Indonesische advocaat is daartoe niet in staat gesteld, zegt de Nederlands advocaat Stapert. An Kim Sui werd in 2003 veroordeeld tot de doodstraf voor grootschalige ecstasyproductie. Deze week kreeg hij het bericht dat hij zondag wordt geëxecuteerd. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het alles doet om het leven van An Kim Sui te redden tot op het hoogste niveau. Het weer geregeld zon. Het zuidoosten blijft grotendeels bewolkt. Vooral aan de westkust kan er enkele buien vallen. Vannacht al het tot dicht bij het vriespunt en valt er regen of natte sneeuw. Morgen opnieuw flink wat zon. In de namiddag en avond gevolgd door winterse buien.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 Het lunchprogramma van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2... La, la la Goedemiddag. Ja, daar zijn we weer. Ja, een beetje laat, hè? Ja, weet ik. Ja, maar ik zat even een berichtje te maken. Dus moest even klaar. Moest even klaar. Ja, moest even klaar. Zo is dat. Ja, dan doen we dat gewoon even. Laten we u even langer genieten van de tune. Ja, dat kan gewoon. Doen. Nou, kan dat ook niet. Goedemiddag Zaltvoort. Hier zijn we dan. En, eh... Uh, het is vrijdag. Het is vandaag 16 januari. En, eh... Uh, De werkweek, tenminste de mensen die een werkweek hebben van maandag tot vrijdag. Ja, zitten vandaag alweer op, hè? Morgen, het weer straks om. Eh, na zeg maar een uur of vier à vijf, begint het weekend. Dus eh, ja. Ja. Eh, eh, eh. Vandaag mooi weer, dat kunnen we ook weer zien. Gelukkig een beetje gestopt met die pokkenregen, want dan ben ik er een beetje gek van. Het schijnt zelfs dat het iets gaat vriezen dit weekend. Nee, er komt geen elfstenen tocht. Nee. Maar het schijnt wel te gaan vriezen en uh, misschien komt er ook wel een beetje sneeuw... dat we dan toch in ieder geval nog een beetje het gevoel hebben dat het winter is. He? Dat had je de afgelopen week toch niet, hè? Dat gevoel dat het winter was. Nee. Nee. Dat komt van het idee dat Nederland één grote lekkage had... het afgelopen weekend, of afgelopen week. Ja, eigenlijk zouden ze in zo'n stukken gevallen... net als bij de Amsterdam Arena Nederland moeten kunnen overdekken. Een schuifdak dicht... Ja. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. We hebben in ieder geval weer uh, heel veel lekkere muziek klaarstaan. En verder hebben we natuurlijk straks het regio-nieuws. En als alles natuurlijk uh, volgens planning verloopt... Ja, dat weet je me nooit. Uh, als alles volgens planning verloopt, dan hebben we ook nog het uh, weekendagenda... En uh, ik heb nog een hele trieste mededeling. Ja, we hebben vanmiddag geen zand voor het rijden, hoor. Want uh, ja, het was niet mogelijk om een leuke gast te vinden voor vandaag. Uh, en om hier nou in mijn eentje in de studio te gaan zitten tussen 75. Dat vind uh, ik nog, uh, Dus helaas, vanmiddag niet. Volgende week weer wel. En de week erop ook. En, uh, ja, er zijn nog, staan nog speciale dingen te gebeuren, hoor, met dat programma. Maar vanmiddag even niet. Dus uh, helaas, helaas, helaas. Ja, het is wel lekker. Kan ik tenminste een keer met Albert-Jan Vos naar de kroeg. <laughs> of had ik dat nou weer niet mogen zeggen? Nou ja, oké. Okay. Dit um, uh, is Raccoon. Jong en wijs. Mooi liedje.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 好奇喔 yeah. young and Try to keep you close de the River en daarvoor Raccoon met uh, en uh, Wise. Ja, inderdaad. Ah, het is tijd voor de 3 in 1. En uh, we hebben weer een hele mooie hoor vandaag. Ja, we hebben weer een hele mooie voor u uitgezocht. Een hele mooie 3 in 1. 3 ja. in 1. Upset. To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 I love behind No I won't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 Chose. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when well, I had you there, but then I let you go Ik dit. En een hoorde achtereenvolgens volgens Coconut. Everybody's talking uit de film Midnight Cowboy. En uh, natuurlijk dit prachtige Without You. En mocht u ideetjes hebben voor een 3-in-1? Nou, stuur ze gerust in. Hè? Mag allemaal. van uh, de Shitaki en zo. Dus uh, daar was dit echt wel een beetje opgeënkt. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dus dat waren de Beatles. En speciaal op verzoek was dat. Uh, en dat noemen we, dat heette uh, Girl, van het album Rubber Soul. En, uh, Ja, nu is het regio-nieuws met Angela De Koning. Ja. Dat was ik weer. Ehm... Uh... CDA-wethouder Bluis beweert dat OPZ-wethouder uh, opdracht heeft gegeven om een plan te maken voor de Watertoren in Zandvoort. Zonder dat iemand anders daarvan wist. Cohen, die in oktober moest opstappen, vanwege opheffen over zijn tuinhuisje, ontkent. Het Haarlems Dagblad schrijft dat volgens Bluis geen enkel raadslid. Geen ambtenaren of andere leden van het college wisten dat Cohen een ontwerp van rond de 9000 euro liet maken. Cohen laat in een reactie aan de krant weten dat dit niet waar is. Volgens hem was wel degelijk op de hoogte en koppelde hij wekelijks terug aan het college waar hij mee bezig was. In oktober na het vertrek van Cohen viel de rekening van de architect op de mat van de gemeente... Ook al zegt de gemeente niets te weten van deze rekening, hij is uiteindelijk wel betaald. De grote krocht is vanaf 15 januari met de auto alleen te bereiken via de Haarlemmerstraat richting Centrum. Het is een maatregel die is genomen vanwege de wegwerkzaamheden aan de Hoge Weg. Vanwege de werkzaamheden aan de Hoge Weg is inrijden van de Oranjestraat sinds. Uh, donderdag 15 januari niet meer mogelijk. De straat is tijdelijk ingericht als verkeer, Zodat de parkeergeraar... Hé? Nou, dit is... Uh, uh, ja, uh, nou, inrijden van de Oranje straat is dus wel mogelijk. En zo... En, uh, dat uh, op dit moment in twee richtingen, zodat de parkeergarages van bewoners en supermarkt bereikbaar blijven. Parkeren is in deze situatie niet mogelijk in de Oranje straat. Dus uh, er geldt nu een parkeerverbod. Als gevolg daarvan is de rijrichting van de Grote Krocht de komende maanden omgedraaid. Ondernemersvereniging eh, OVZ heeft het permanent omdraaien van de rijrichting van de grote krocht hoog op de agenda. En gaat zich hard maken om de rijrichting zoals deze nu tijdelijk is om te zetten naar definitief. Peter den Boer, hoofdafdeling Reiniging en Groen, heeft de gemeente Zandvoort na 38 dienstjaren verlaten. Het is nu tijd voor pensioen. Den Boer maakte een behoorlijke omzwerving door Nederland. Geboren in Sasvagent, Zeeuws-Vlaanderen, startte zijn carrière als bestuursambtenaar in de gemeente Apkoude. Na voltooiing van de administratieve gemeentelijke opleiding en uiteindelijk als beleidsambtenaar afval en reiniging in Zandvoort. Na een periode verantwoordelijk te zijn geweest voor de uitvoerende werkzaamheden, werd hij gepromoveerd tot afdelingshoofd. Hij was het aanspreekpunt voor burgers die zich gelukkig steeds meer betrokken voelen bij het onderhoud en de inrichting van hun wijk. De mensen werden mondiger. Dat heeft als voordeel dat ze sneller communiceren. De keerzijde daarvan is dat mensen veel eisender worden. Naast zijn werkzaamheden is Den Boer een muziekjefhebber en, uh, en naast het uh, zelf actief beoefenen van uh, muziek presenteert hij eens in de maand het radioprogramma ZFM Jazz... op de Zandvoortse Radio. Vervelen zal er dus voorlopig niet bij zijn. En tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dat het gisteren nat en onstuimig was... dat behoeft uh, geen nadere uitleg... Vandaag zien we wel af en toe de zon, uh, maar er is nog steeds lokaal een bui mogelijk. Het wordt een graad of 7 bij een geleidelijk afnemende wind. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en heel lokaal komt het nog tot een bui. De zuidwestenwind is zwak tot maandag en de temperatuur zakt naar iets boven het vriespunt. Morgen schijnt de geregeld de zon en is het tot de avond droog. De zuidwestenwind neemt geleidelijk weer toe naar matig en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 5 en de 7 graden. Vanaf Zaterdagavond en in de nacht aan zondag komt het tot buien en deze buien kunnen een winterskarakter hebben en gepaard gaan met hagel en uh, sneeuw en of natte sneeuw. De zuidwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur daalt naar 2 graden boven het vriespunt. Omdat het dan aan de grond vries, kan het door de windsbuien en opvriezing lokaal glad worden. Zondag blijft het over het algemeen droog en schijnt af en toe de zon. De zuidwestenwind is matig en de temperatuur staat naar een graad of 5. Tot zover. Straks om half 2 meer.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 ...laatste album Je van Marco Borsato. Ja, Dat zei ik, van het laatste album... ...Duizend Spiegels van uh, de Marco Borsato... ...een uh, nieuw duet met Treintje Oosterhuis... ...ik zou het zo weer overdoen. Het allemaal. Tjonge jonge, wat is het gevoelig. Nou. Dit ook is ook wel zo gevoelig. Er is altijd weer. Dezelfde lauw die waait over het huis met dezelfde mensen, alleen wat ouder misschien. Ze zouden, geloof ik, blij zijn om het terug te zien. Alleen de kinderen kennen we niet meer. Op dit eiland van welien? Op dit eiland van de Op dit eiland van welien? Aapart combinatie: Ramse Shaffi met Pascal Jacobs oftewel Bluff en Eiland. Het eiland en dit is uh, Omi en de cheerleader. ...van uh, Omi. een van de hits van vandaag de dag. Van vorige week nieuw uh, binnen in allerlei uh, hitparades en zo. En dat geldt ook voor deze... ...Earned it uit uh, Fifty Shades of Grey. En de wend heet Weekend. I'm never confused Hey, hey I'm so used to being So you don't pay it, don't pay it No mind, mind, mind, mind. We live in no lies Het komt uit de film Fifty Shades of Grey, oftewel 50 20 grijs. En um, hij het nummer dat heet Earned It, oftewel verdiend. Ja, nou, kan. Ik weet niet wat ze bedoelt hoor, als je een beetje de inhoud van de film kent. <laughs> maar goed, Earned It Dus en Weekend. En dit is The First Aid kids. Stand hoping the in de Euro hoort u sun comes up as the moon goes down, these heavy creep around. It makes me think long ago how is brought into this life, a little I Thank you Eetkit, het uit Smeude. Het is oorspronkelijk oorspronkelijke nummer van R.E.M. Ik weet nu al dat ik deze versie mooier vind. Ik ben namelijk geen R.E.M. fan, sorry. Ja, spijt het nummer heet uh, Walk Afraid. Je kunt het uh, vanmiddag uh, terugvinden in de Euro Breakdown... uitgezonden tussen 3 en 5 met Maurice Mulder natuurlijk. Maar hij maakt hem ook content op dit nummer... Ik vind het mooi. Ja, dit vind ik mooi. Ja, prachtig. Maar ik vind het helemaal mooi. De prachtige albums gemaakt. Dat, uh, First Aid Kids. Dat is uh, niet uh, verkeerd. Totaal niet. Als het ware. Goed. Um... We gaan uh, zo langzamerhand uh, naar het uh, NOS nieuws van uh, 1 uur. En we zien u terug aan de andere kant straks met de weekendagenda natuurlijk en nog veel meer lekkere muziek en het regio Tot zo!